Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeven politieke partijen hebben een zogenoemd regenboogakkoord getekend... met belangenorganisatie COC. In dat akkoord beloven ze op te komen voor onder meer de veiligheid... emancipatie en mensenrechten van LHBTI'ers... De ondertekenaars van GroenLinks, PVDA, CDA, D66, VVD, SP, PVDD en Volt willen ook dat er op scholen meer aandacht komt voor respect en acceptatie voor de lhbti gemeenschap en dat groepsbeledigingen van vrouwen en transgender personen verboden wordt. De Amerikaanse president Trump heeft sancties opgelegd aan zijn Colombiaanse ambtsgenoot Petro en zijn familie.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 Die braken vorige week zondag in het beroemde Parijse museum. In en in enkele minuten wisten ze historische juwelen... ter waarde van 88 miljoen euro te stelen. Volgens Bronnen zijn de overgeplaatste juwelen pas weer te zien... als de beveiliging van het Louvre is opgeschroefd. Cabaretier Patrick Laurij heeft gisteravond geweigerd op te treden... omdat er een hulphond in de zaal zat... Direct aan het begin van zijn voorstelling in Amsterdam... zei hij zich onveilig en kwetsbaar te voelen door de hond. Die, probeerde bij een vrouw in een rolstoel, die, die hoorde bij een vrouw in een rolstoel met een visuele beperking. Laurei stuurde het publiek de foyer in... waarna een deel van de bezoekers naar huis ging. Uiteindelijk bood hij excuses aan... en nodigde hij het publiek alsnog uit voor de zaal. Het weer wisselvallig en het wordt ongeveer 12 graden. ZFM Verkeersinformatie.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 Nou, als vrouw word je altijd beoordeeld op je uiterlijk. Ja, do door wie? Heb je wel eens twee vrouwen aanschouwd die elkaar twee weken niet hebben gezien? Huh? Wat is dit? Het ziet er leuk uit. Wat leuk, leuk. Weet kap kapper? Leuk, leuk. Helemaal leuk. is leuk. Dat ze leuk met je gezicht? Leuk, leuk. Laatst leuk, leuk, leuk, leuk, leuk. Leuk! Je denkt toch niet dat mannen dat onderling doen? Ik heb, ik heb wel eens een nieuw een overhemd gekocht. En dan ga ik s'avonds biertjes drinken met vrienden. Dan heb ik toevallig dat nieuwe overhemd aan. Dan kan mijn vrouw de volgende ochtend bloedserieus aan me vragen. Hey Theo, zei ze nog iets over je nieuwe overhemd? Nee, <tie> nee!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 sexy, tell them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 cause you might not get tomorrow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 Bij hem ook, we hebben niet altijd ruzie, hè? Een vrouw heeft ook gewoon een baan. Dus, uh, <lacht> maar. maar wat, nou, laatst, laatst. Uh, uh, uh, Koningsdag. Koningsdag hadden we, uh, hadden we ruzie. Uh, op de vrije, midden op de Vrijmarkt. daar kwam namelijk. Uh, we liepen langs zo'n steentje. En er was zo'n zo zweverig. Uh, zo'n zo yoga. Uh, boeddha muts uh, Steentje. En er kwam er zo'n hutsenmuts. Die kwam op, op mij af. En die zei: van, uh, Oh, meneer, wilt u ook uh, Afrikaanse gelukspoppetjes kopen? Ik zeg, joh wat is dat dan? Uh, toen zei ze van nou dat uh, zijn uh, uh, poppetjes en die komen uit Afrika en die brengen geluk. Ik zeg, oh ja natuurlijk, want die mensen in Afrika staan er ook onbekend dat ze altijd zoveel geluk hebben. <lacht> Heb je poppetjes uit Monaco? <lacht> ja die zou ik wel willen hebben, <lacht> ja. Ik ben zelf een heteroseksuele man. Ik weet dat dat niet klinkt als iets waarvoor je uit de kast moet komen. Ik weet dat mensen denken dat alleen homo's het moeilijk hebben. Maar laat me jullie vertellen, een heteroman zijn is helemaal niet zo leuk. Want wij heteromannen, wij moeten met vrouwen omgaan. <lacht> wij moeten met vrouwen communiceren. We moeten ellenlange monologen aanhoren over iets wat iemand tegen iemand heeft gezegd daar moeten we genoeg informatie over opslaan, zodat we aan het eind iets kunnen zeggen dat bewijst dat we hebben geluisterd. Nee, schat, je overdrijft niet. Jessica had het niet moeten zeggen. Dance you know you know I know you better tell or make me tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo, no la alegría, tu eh, Macarena Tú una palería la Jezus, heftig wijf, jongen. Mijn vriendin die kan uh, katten laten schrikken. <lacht> ja, maar daar kunnen er niet veel, jongen. Als je katten kunt laten schrikken, dan zit er gif van binnen. We... <lacht> Serieus, dier, dit is wat er gebeurde. Haar ouders... We zitten op begin bij, haar, bij haar ouders op bezoek. Haar ouders hebben twee katten. Ik ken die beesten niet. Eén van die twee katten heeft haar drie maanden geleden gekrapt. Zij onthoudt dat ook, want zij koestert frok als Jenkins Kaan. <lacht> We zitten bij haar ouders thuis op de bank. En we zitten s'avonds te lezen bij de open haard, rode wijn erbij. En zij zit daar met gekrulde beentjes op de bank, zit ze reven te lezen. En ik zit daar, wegdraaiende oogbal en nul hersengolven zit ik, een uitreksel van de Suske en te lezen. En het punt is: het is rustig. Het is Celestijns rustig, het is prachtig, het is fijn. En die bewuste kat loopt over de leuning naar haar toe. En ik zit daar, ik weet niks. Er is niks aan de hand, wat mij betreft. En het is rustig. En die kat komt naar haar toe lopen. Dit is wat mijn vriendin doet. Zit te lezen, zit te lezen. Gegeven. Kat komt steeds dichterbij. Dit is mijn vriendin. in de gordijnen. Hoog, jongen! Met een streep diarree naar beneden. Ik zit in de kroonluchter.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 Jan, wist jij, wist jij dat uh, vrouwen een top 10 maken van mannen waar ze heel graag mee willen trouwen? En nu hebben ze dit jaar onderzocht dat de, uh, de man waar ze mee trouwen, dat hij op nummer 7 staat. Je klinkt teleurgesteld, maar je staat toch mooi in de top 10. Uh. Ja, en Betsy, uh, wist jij dat wij mannen geen top 10 maken? Nee, we hebben meer een uh, top 2000 aller tijden. Daar zit ook geen volgorde in, maar de eerste de beste die wil, die is het. Ja. Dag weer. Goedenavond, met Hoijmeijer, Even weer erop uit de straat. Hallo, goedenavond. Hi. Even een uh, vraagje. Ik, uh, ik bel wel eventjes rond in de buurt. Want ik vind het een beetje onveilig worden s'avonds. En het is zo donker, pikdonker achter. Ik ga volgende week een grote lamp neerzetten in de tuin. Van 6000 watt. Die gaat de boel een beetje verlichten en in de gaten houden. Maar ik bel eventjes op uh, van tevoren. Dat, dat iedereen weet van de buurt. Uh, hij komt eraan, die lamp. Ja, dat is die schrikken van. Uh... Ja, precies. Want het is nogal een felle jongen al, zeg ik het zelf. Het is 16.000 watt. Ja, het ja. is echt uh, wit-blind licht, zeg maar. En hij gaat uh, branden van middags een uur of 5 tot uh, ochtends 5 uur. En ik... maar, uh, heb, je, heb je dat aangevraagd? Bij de gemeente, omdat gewoon uh, dat de gemeente nee, ja. ik, ga, ik ga hem zelf eens plaatsen hè? en dan komt op een stelling van ongeveer 12 meter hoog. Zo, dat is een, uh, dat is een beste. Ik heb altijd gewoon uh, aan het eind van de poort uh, zitten wij. Heb ik daar gewoon, uh, gewoon een lamp? Ja, vonden. ja, ik vind, vind, vind, vind ik wel respect, vind ik een peertje, vind ik niks. En de mijn blok komt, zet dat ding natuurlijk in één keer in een lichte laaien dadelijk. Hè? Maar ik van... dan is het dus wel zo van uh, alles wat hier aan de binnenkant uh, gewoon uh, s'avonds uh, naar bed gaat, dat, dat, dat zit in een zee van licht. Daar zal het wel op neerkomen, ja. Want als je ja. zeg maar samen samen een, een kratje peels uit de schuur wil halen, ja, dan moet je zonnebedel opzetten. Nee, dat vind ik gewoon. Ik heb geen zin in een gamma voor van 40 wattjes. Dus ik zeg, huppakee, Hooi Meijer, 16.000 watt erop. Op een paal van 12 meter. Dat is verder de beweegreden om gewoon een. Veiligheid, veiligheid, veiligheid. Maar voel je voel je bedreigd in de poort. Meneer de sir, ik vond een paar dagen geleden een stiletto in de poort. Ja? Waar moet dat heen? Er lopen dagelijks er lopen de kinderen van, van 6, 8 jaar met geweren. Mijn zootje kwam vorige week thuis met een doosje pillen. Papa snoepjes, zei hij. Nou, ik vind het geen normale gang van zaken, daar moeten we wat aan doen. Tuurlijk, dat gewoon dat zonder meer. Daarom ben ik wel blij, meneer de dat u me eigenlijk als medestander ziet. En eigenlijk zoek ik nog een tweede man die ook een lamp neer gaat zetten. In zijn of haar tuin. Ik ga aan deze kant ga ik geen... Kijk, geen, en het geen... zou natuurlijk prachtig zijn als ik op 112 die lamp neerzet en u... We ja, hebben lief, dan pakken we de straat van twee kanten. Ik ga hier geen, geen uh, gigantische palmen met, met een lamp in de... Dat hoeft u niet, dat doen wij voor u dan. Geen probleem. Nee, ik nog al... één belletje en zaterdag kunnen we ze er ook twee neerzetten natuurlijk. Nee, dat vind ik nergens vrolijk. Nou, u laat me nou in de kou staan. Eerst gaat u mee met mijn lamp. Ik ga helemaal niet mee met je lamp. Ja, nee, nee. een goed idee. Ik vind daar, ik vind nee, ho, ho. Dan zet je daar toch een sterke lamp. En Hallo, je, ja? als jij uit het oogpunt van jouw nou, veiligheid we een, een zet. Ja? Wij hebben hier nu een achtergevel, daar komt geen inbreker meer in. Behalve wij aanstaande zaterdag met die stellage om die paal neer te zetten. As. Als jij met die paal hier door die achtergevel heen wilt, dan kom je er nog niet doorheen. We nou, nee. hebben lastbranders bij ons, we komen overal doorheen. Hoe laat worden we verwacht? Hoe laat wou je de politie op je dak hebben? Is er koffie als we komen zaterdag? me niet kwalijk. Maar ik, ik denk, ik steek mijn licht op bij u als medeburger. En het enige wat ik net niet hoor, na nou, mijn verhaal is, bedankt buurman, ik doe mee. Eindelijk zo'n initiatief, hulde voor u. Wij hebben hier gewoon in de poort eigen initiatief. U heeft een trutte gamma-peertje van 25 watt. Een lachertje voor inbrekers. U moet mijn lam nemen. Als je dat een lachertje voor inbrekers vindt, dan moet je zorgen dat je je achtergevel fatsoenlijk afgesloten hebt. Ja. Je hoeft, je hoeft er geen schrik draad omheen te zetten en, en uh, 380. Heb ik ook nog, nog aangedacht namelijk? Ja. Niks is zo nou, erg als het inbrekerschilde. Nou, dat moet ik niet merken. Maar godverdomme, een van mijn kinderen daar bij jullie in de poort komt ja? en er staat stroom op het hek. Ja, want het is mijn hek, dan ben in buurt. En als ik mijn hek onder stroom zet, ja dan is dat mijn zaak. Mijn heb je kinderen? Ja, drie. Ja, Ik waarschuw ze wel hoor. Zeg jongens niet aan het hek komen. Papa heeft er iets engs mee gedaan. Dit, dit, dit zijn fratsen van uh, nee, als ik daar ook maar merk dat ik daar gewoon de, de minste last van heb. Ja, en dat gaat u krijgen hoor. Want zaterdagavond gaat hij aan die lamp. Hebben jullie een beetje goede gordijnen, ook in de kinderslaapkamer? Want anders uh, zou ik het vervelend vinden natuurlijk. Dat bedoel ik, daar houden jullie geen rekening mee. Maar misschien ik kan er wel iemand uh, vinden denk ik die zwart Landau plastic levert. Van 5 centimeter dik, wat dan het licht tegenhoudt. Ja, neem me niet Dan gaan we hier even uh, 5 centimeter dikke landbouwplastic voor. Uh... Dus u gaat ermee akkoord dat ik hem neerzet, de paal? Dat vind ik sympathiek. Vijf minuten zet ik bij akkoord. Ik ga niet akkoord. Dat vind ik, uh, dat, u gaat wel akkoord. Kijk, dat u zegt van Wie de Wie koste... niet bepaald of ik akkoord ga? Dat ben ik. Ja. Dat doe ik dus. Nee, dat denk ik dus niet. En als u niet meewerkt, dan, dan ben ik genoodzaakt de lamp op uw huis te richten. Nee, maar dan, godverdomme, flikt. Dan ben je echt aan de beurt. 16.000 watt, en dan zing je natuurlijk wel een toontje lager. 16.000 watt hier in de tuin, ja? dan ben je echt aan de beurt. En dan zeggen de kinderen, papa kan niet slapen. Dan ben je goddomme, echt aan de beurt. Ik, maar dat niet. Flik het niet om nog een keertje de bellen. Weet je nog ons eerste huis en dat we daarna trouwden? En weet je nog onze allereerste zoen? De eerste stapjes en de woordjes van onze kinderen. Ik zou het allemaal zo graag weer overdoen. En dat klinkt als een onmogelijk plan. Maar het kan. Want ik heb een nieuwe vriendin. En inderdaad, ze is veel jonger, dus ik kan alles weer opnieuw doen zonder jou. Ik heb een nieuwe vriendin, dus ja, wij zullen moeten scheiden. Want ik denk dat ik met haar ook wel weer twaam. het leven dat we samen hadden was toch wel voltooid. Ik denk niet dat daar nog veel van viel te maken. En waarom zouden we voor de kinderen bij elkaar blijven als ik toch weer nieuw kan maken? Het is eigenlijk al evengaande, al jaren jaar of wat verbaast me dat dit jou toch zo verrast Je hebt haar zelfs wel eens ontmoet vlak na haar afstuderen dus ook even op onze kinderen gepast En ik snap ook niet dat jij het niet verdacht vond dat ik opeens zo heel graag naar de sportschool wou want om nu opeens gespierd en fit te worden deed ik natuurlijk niet voor jou mijn nieuwe vriendin, ze heeft als kort haar eigen woning Dus vanaf morgen trek ik dus ook bij haar in Bij mijn nieuwe vriendin, ze is liever eerder weggegaan Maar ja, toen kon ik er bij haar dus nog niet in Dat is echt heel naar en Ik weet dat als het aankomt op moeilijke gesprekken Dan ben jij wat dat betreft niet echt een held dus om jou hierin toch ook wel wat te helpen, heb ik het de kinderen al verteld. <slacht> ik heb een nieuwe vriendin, la het is een nieuw begin. kinderen zingen, Ik hoor helemaal niks meer. Ik hoor helemaal niks meer dankzij jullie trippel geïsoleerde ramen spouwmuurisolatie Ik hoor niks meer. Ik <tie> weet ja, niet dat ik het erg vind. Miss er niks aan. Aan dat liedje. Miss er helemaal niks aan. De, de, de roem mag er niet meer voorkomen. Zwarte Piet niet. Knecht niet. De zak niet. Als Erdogan de achterkant moet, Spanje er ook uit. Zie, Gens. Komt de elektrische stadsbus <lacht> uit Turkije weer aan. Hij brengt ons Saint Nicolas slash Nicolette. <lacht> Ik zie hem slash hard tussen de beveiligers amper nog staan. Zijn gelijkwaardige compagnon staat te lachen. <lacht> ...zoept ons steeds toe. Wie zoet is, krijgt biologische knabbels. Wie stout is een behandeling vergoed uit het persoonsgebonden budget. Voor de, voor de mensen die niet weten wat een vrijgezelfeest is, is dus één keer losgaan. In één keer datgene gaan doen waar je als getrouwd persoon niet meer aan toe komt. Dat is een vrijgezelfeest. Bij ons was het heel simpel. We hadden uh, de vrijgezel een konijnenpak aangegeven. Die hadden we een bos ingejaagd. Daar waren we met 15 man achteraan gegaan met een paintballpersoon. <middels> Afschieten. Dan uh, onbeperkt experims gaan eten. Bier zuipen tot de nek van kraakt. Half vier taxibusje naar huis. Topdag. He, niks meer aan doen. Topdag. Vrouwen. He, de vrouwen. De vrouwen schijnen het ontzettend geil te vinden. Om nog één keer. Een allerlaatste keer. Nu het nog kan. Met al hun vriendinnen. Aan een lange tafel te willen gaan zitten. Met een plastic zeiltje eroverheen. Om dan met al hun vriendinnen. Nog één allerlaatste keer. Heel geil. Een Tij mocht te gaan beschilderen! Dat is toch niet het allerlaatste, het allerliefste waar je nog wil?